8 uur, het NOS-journaal, Jan van der Putten. Renen en Veenendaal, klaar voor Koningin de Dag. Hoofd-VN-waarnemers roept Syriërs op te werken aan vrede. Een Australisch plan voor replica van Titanic. Renen en Veenendaal zijn klaar voor de komst van koningin Beatrix en haar familie. Rond 10 uur begint het bezoek aan Renen. En rond kwart voor 12 gaat het gezelschap naar Veenendaal. Pieter van Vollenhoven, die vandaag 73 wordt, zal zich in Venendaal bij het gezelschap voegen. Hij is slecht ter been door een ontsteking aan zijn voet. En prinses Anita, de vrouw van prins Pieter Christian, is er niet bij vanwege een longontsteking. Het is voor het eerst sinds het ski-ongeluk van Prins Frizo op 17 februari dat de koninklijke familie samen in het openbaar is. Bij dat ongeluk raakte Frizo in een diepe coma. Zijn vrouw, prinses Mabel, zal er vandaag ook niet bij zijn. In Renen en Vedendaal zullen naar verwachting tussen de 65 en 120.000 mensen proberen een glimp van de oranjes op te vangen. Er zijn zo'n 1250 agenten en er geldt een alcoholverbod en het publiek langs de route mag geen stoelen of krukjes meenemen. De nacht voor in de dag in Utrecht en Den Haag is voor zover bekend goed verlopen. In Utrecht begon gisteravond de Vrijmarkt. Meer dan 100.000 mensen liepen langs de kraampjes en kleedjes met oude spullen. Vanwege de drukte werd het Domplein in de loop van de avond enige tijd afgesloten. In Den Haag was het met 175.000 mensen druk bij het Live for Live festival. Op de Grote Markt, het plein, was het zo druk... dat de toegangswegen een tijdje waren afgesloten. In Den Haag werden 23 mensen opgepakt voor diverse overtredingen. Het hoofd van de VN-waarnemersmissie in Syrië... de Noorse generaal Robert Moed... heeft alle partijen opgeroepen zich te houden aan het VN-vredesplan. Moed kwam gisteren in Syrië aan. De VN-waarnemersmissie wordt de komende weken uitgebreid... van 30 naar 300 man. Ze zijn allemaal ongewapend. Bij aankomst in Damaskus riep Moed iedereen op om het bloedvergieten te staken en het bestand na te leven. Alleen door een gezamenlijke krachtsinspanning kan het in Syrië vrede worden, zei de Noorse generaal. De politie heeft een inval gedaan in een woning in Zoetermeer, mogelijk in verband met de dodelijke overval op een Haagse juwelier. De voordeur van het huis werd met een, door een arrestatieteam opengebroken. De verzochte verdachte werd niet gevonden buren hebben tegen Omroep West gezegd dat ze hun buurjongen hadden herkend toen ze beelden van de overval op tv zagen. De politie wil niet bevestigen dat de inval te maken had met de overval. De juwelier werd door twee mannen overvallen en doodgeschoten. Er is 15.000 euro tipgeld uitgeloofd.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 Volgens de Oostenrijkse politie zijn er geen sporen van geweld op zijn lichaam gevonden. Mogelijk is hij onwel geworden en in de Donau gevallen. Een miljardair uit Australië wil een replica van de Titanic laten bouwen. Clive Palmer, een van de rijkste inwoners van Australië, heeft een Chinees bedrijf opdracht gegeven voor de bouw die eind volgend jaar moet beginnen. Deze maand is het een eeuw geleden dat de Titanic zonk. Volgens Palmer gaat het nieuwe schip zoveel mogelijk op de oude Titanic lijken. Het wordt net zo luxe en krijgt dezelfde afmetingen. Wel wordt het schip uitgerust met de nieuwste navigatie en veiligheidstechnologie. Het is de bedoeling dat de replica van de Titanic eind 2016 klaar is. De eerste reis van het schip gaat van Londen naar New York. Bij een stripveiling in België is een album van Kuifje verkocht... voor bijna 38.000 euro. Volgens de organisator Veilinghuis Bank des in Brussel... is dat een record voor een origineel exemplaar van Kuifje. Verwacht werd dat Kuifje in het land van de Sovjets uit 1930... rond de 10.000 euro zou opbrengen. Andere originele edities van de strip van Hergé... leverden op de veiling ook flinke bedragen op. Zo ging een album van Kuifje in Afrika uit 1931... voor bijna 16.000 euro van de hand. Dan het weer nog in het noorden. Eerst nog kans op mist. Verder veel zon. In de middag ook stapelwolken. En het wordt 18 graden aan zee tot 22 in het oosten en zuidoosten. Vanavond en vannacht, vooral in het midden en zuiden van het land, regen. Met kans op onweer, hagel en windstoten. Morgen wolkenvelden, kans op een enkele regen- of onweersbui. Weinig zon en ongeveer 17 graden. Centraal beheer Achmea is er voor ondernemers zoals u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 NOS Radio in Juneau. Lara Renze en Marcel Ooster. Goedemorgen, op Koninginnedag zijn onze verslaggevers in Katwijk en Renen. En we bellen met de politie in Amsterdam over de voorbereidingen en de maatregelen die er voor vandaag zijn genomen. De Piratenpartij, die in september aan de verkiezingen wil meedoen... zou in Duitsland nu al de op twee na grootste partij kunnen worden. Dan de kritiek op Oekraïne neemt toe vanwege de politieke situatie. De Duitse president Kauk zegt de vorige week een reis naar Oekraïne af. Hij kreeg daarvoor steun van de Duitse minister van Buitenlandse Zaken, Westerwelle. Ik vind dat um, de heer bundespresident... Uh, een... Richtige besluit getroffen had. Dan zou nu bondskanselier Merkel willen dat er ook tijdens het EK geen Duitse politici naar Oekraïne gaan. Laten we over met de buitenlandwoordvoerder van de VVD, Han Ten Broeke. Goedemorgen. Goedemorgen. En wat vindt u van die opstelling van Duitsland? Ja, ik vind het, een, het is in ieder geval een activistische opstelling. Ik kan me er wel iets bij voorstellen, maar ik denk dat er effectieve methoden zijn om, om Oekraïne onder druk te zetten. Nederland heeft zelf en we hebben daar ook op aangedrongen als VVD de afgelopen maanden met name via de weg van het associatieakkoord wat de Europese Unie met de Oekraïne gesloten heeft, proberen wat druk uit te oefenen. Wij zouden als Nederlands parlement bijvoorbeeld wat mij betreft goed aan doen om dat associatieakkoord voorlopig niet te ratificeren, dus niet te behandelen. Dat treft de Oekraïnse regering meer dan een paar bobo's niet naar het EK gaan. Want op welke manier treft dat de Oekraïnse regering, meneer Ten Broeke? Nou ja, dat, dat associatieakkoord gaat vooral over vormen van vrijhandel. En uh, daar zit met name de Oekraïne op dit moment om te springen. Omdat ze, zoals u weet, niet een geweldige relatie hebben met de grote buur Rusland. Um, en ja, daar hebben ze dus meer last van. Dus en kijken ze ik naar Europa, zegt u? Ja, dat is een logischer zet. Europa zou dat moeten en kunnen doen. Um, en niet alle landen zijn daar overigens even zeer voor te porren. Duitsland is zeker activistischer dan, uh, dan sommige andere landen. Maar Nederland, het Nederlands parlement, zouden bijvoorbeeld kunnen, toe kunnen besluiten... om dat associatieakkoord voorlopig maar even niet in behandeling te nemen. We hebben dat met de serven ook gedaan en dat was heel effectief. Maar met de Roekersoude is het toch niet raar dat we daar toch met z'n allen gaan zitten straks in Oekraïne... terwijl er zoveel misstanden zijn? Ja... Kijk, er zijn in heel veel landen uh, uh, misstanden... en je moet proberen die aan de kaart te stellen. En er zijn soms grenzen waarbij, niet, uh, waarbij je moet zeggen... nou, dan moeten we daar niet aan, aanwezig zijn. Het EK is gegeven aan, uh, aan Polen en de Oekraïne. En we hopen allemaal dat Nederland het daar heel goed gaat doen. We um, uh, zullen de situatie natuurlijk... in de eerste oogpunt, uh, oogpunt moeten vanuit de veiligheid zullen het heel goed moeten bekijken. We hebben natuurlijk nu gezien dat er bomaanslagen zijn geweest... als dat een relatie heeft tot een toenemend verzet... En als dat de veiligheid van Nederlanders en het Nederlands publiek in gevaar brengt, dan denk ik dat je de situatie nog eens kunt heroverwegen. Maar als het gaat om de situatie van Timoshenko. En dat is uh, die dus in de gevangenis zit, uh, voormalig presidentkandidaat. Als je, als je die bekijkt en je zou daar als Nederland wat tegen willen doen. Doen we overigens ook. Ik heb daar zelf ook de, de minister van Buitenlandse Zaken van de Oekraïne, die een maand geleden in Nederland op zoek was, uh, ja, er duidelijk op aangesproken. Dan denk ik dat er effectievere middelen zijn. Uh, dan een, uh, uh, het, het, het boycotten van het EK hm. niet met spelers, maar met booboossen. Maar meneer Broeke, ja, er is natuurlijk onvrede over het hele beleid van de regering uh, Janukovic. Maar het gaat inderdaad om de oud-premier Timoshenko in de gevangenis. Ook al is hij aan een ja. hongerstaking bezig. Hoe, hoe blijft u op de hoogte van wat zich daar uh, afspeelt eigenlijk? Er zijn heel veel uh, mensenrechtengroeperingen die dat heel goed in de gaten houden. In haar geval uh, wordt, wordt, wordt echt uh, goed, goed bekeken. Um, er zijn ook parlementariërs die met enige regelmaat die kant op gaan. Die hebben overigens nog, Europarlementariërs heb ik dan over, hebben de overigens nog niet, Het zijn niet in de gelegenheid geweest om haar te bezoeken in de gevangenis. Ik heb wel van de minister van uh, Buitenlandse Zaken begrepen dat er een speciale commissie van de Raad van Europa, die ook gevangenissen bezoekt, en daar kijkt naar de omstandigheden van de, van de gedetineerden, dat die ondertussen wel zijn langs geweest. En uh, ook begrepen dat mevrouw Timoshenko wel, uh, me, wat betreft haar medische behandeling, wel speciale, uh, behandeling krijgt de, de strijd die tussen Duitsland en Oekraïne op dit moment goed is. Of Duitse artsen naar Oekraïne moeten komen, of dat zij voor behandeling wordt vrijgelaten en in ja. Duitsland behandeld kan worden. Nou, um, dat volgen wij ook vanuit Nederland. En um, zoals ik u al aangaf, waar de mogelijkheden zijn, proberen wij de Oekraïne daarop aan te spreken. Als je Oekraïne echt onder druk wil zetten, is wellicht die, uh, die samenwerkingsovereenkomst het eerste en het beste middel. Hm. Dus, als u een uitnodiging krijgt van Nederland-Duitsland, dan gaat u. Nou, ik, een goede vriend van mij die, die, die werkt Ik heb een uitnodiging om even voor een van de wedstrijden te gaan kijken. Dus ik zal hem zo overwegen. En als u daar dan toch bent, gaat u dan toch mensen ook aanspreken? Ja, is, zoals ik u al zei, ik heb de minister van Buitenlandse Zaken daar rechtstreeks al op aan Ja, onze, onze minister van Buitenlandse Zaken. Maar ja, bedoel je ja, mensen ik, daar? Ik, ik ben nooit te beroerd om, om, om dat te doen. En uh, mocht zich de mogelijkheid voordoen, of als ik die mogelijkheid kan creëren, dan zal ik niet nalaten om daar aandacht te vragen. Hans de van de VVD, dank u wel. Dank u. Goedemorgen. Ze zijn tegen controle op internet, een voorpersoonlijke vrijheid... maar verder zijn ze nog volop op zoek naar hun standpunten. De Piratenpartij verovert de Duitse politiek in razend tempo. Volgens landelijke peilingen zouden ze de derde partij van Duitsland kunnen worden. De komende weken richten ze zich op twee deelstaatverkiezingen... onder andere in het Hoge Noorden. De winkelstraat in Kiel, hoofdstad van sleeswijk holstein hangen overal posters. Aanstaande zondag zijn hier verkiezingen. En alles wijst ook hier op een overwinning van de piraten. Twee jonge mensen even vragen, kunnen jullie je voorstellen om op die piratenpartij te stemmen? Uh, dat kan ik me durchaus voorstellen. Ik wil een van de berichtige protestwieler, ja, want dat so wat met de partijen immer zo so heen en weer gaat. Er werden versprechingen gemaakt, die werden niet gehalten. Daar vind ik dit offene en ziemelijk... Ja. Ja, eigenlijk wel. Ik ben ook een van die mensen die genoeg hebben van de oude partijen. Dus misschien dat je dat proteststemmen kan noemen. Maar ik vind het veel eerlijker, zoals de piraten het doen. Die weten niet alles zo precies, maar die komen daar gewoon voor uit. Ja, die komen uh, voor mij zo nog over. Ik heb wel zo'n woord op internet. Ik heb voor en dat ik kan me gewoon mitschrijven op de officiële site. Nou, ze maken een open indruk. Ik heb gehoord dat je op internet ook mee kan schrijven aan alle standpunten. Dus mensen kunnen meepraten. Niet meer alleen stemmen en dan via je mond houden. En u, zou u ook op de piraten kunnen stemmen? Niet werkelijk, waar ik zo weinig van in waar is. Dat heet eerst maar niet? Dat heet eerst maar niets. Ze moeten fakten en wat darlegen. leggen ik me richten. Waar ik zeggen, die vervolgen die zielen die ik ook voor goed heet. Voorlopig niet. Ik heb te weinig van ze gehoord. Ik heb het idee dat ze geen mening hebben. Dus ik heb geen idee waar je dan op zou stemmen. Dus tot die tijd is het niet voor mij. Het congres van de Piraten lijkt een soort hackersbijeenkomst. Iedereen zit aan lange tafels, iedereen heeft een laptop voor zich. Mensen luisteren wel wat op het podium wordt gezegd, maar ze chatten en typen en lezen over wat er online gebeurt. Mijn naam is Gerwald Klaus Bronner. Ik ben abgeordneter in het Landesparlement van Berlijn. Ik ben 39 jaar oud. Gerwald Klaus Brunner draagt een bouwvakkers overal en een sjaal om zijn hoofd. Veel mensen hebben zich speciaal uitgedost. Persoonlijke vrijheid staat hier duidelijk hoog in het vaandel. Hij is lid van het parlement van de deelstaat Berlijn voor de Piraten. En sinds kort zitten ze ook al in Saarland. De komende twee weken kan het hier in het noorden en in het Roergebied ook gaan lukken. Waar komt jullie succes vandaan? Het is aan hoe om wat die hinterlassen hebben. Haben wir meer dan weniger afgevuld. Onze partij gibt's eigenlijk deswegen, waar die oude partijen, ihre grondsetsige afgave voor de burger daar te zijn, überhaupt naar waarnemen. Er ligt een gat in de politiek. De oude partijen zijn zelf het systeem geworden. Die luisteren niet meer naar de gewone mensen. En wij proberen dat gat te vullen. Wij hebben geen belangen, wij luisteren wat de burgers willen. En daarom, en dat zie je ook op al die laptops hier, kan iedereen constant meepraten. Gerwald zegt, dat wordt een tweede natuur. Je klikt ochtends bij het ontbijt even op wat onderwerpen en je geeft je mening. En dat trekt veel mensen aan. Hier op het congres zijn het er 1500 partijen opbouw. Een paar piraten die staan even koffie te drinken tussen de debatten door. Hoe gaat het nu verder, denkt u? We zijn nu nog verder ons te engageren. door openheid, transparantie. We moeten hard blijven werken, zegt de man met een leren jasje. We moeten serieus doorgaan, open blijven. En Dan komt het goed. Dan wordt het een echte partij. We zijn een richtige partij. Dat wordt niet, we zijn een. We zijn een richtige partij. We zijn al een echte partij. Alleen beginnen we net. moeten We het nog helemaal opbouwen. Maar het komt heus wel, we zijn hard bezig. Het daar klein aan en man moet zich langzaam opbouwen. En anders, mag De Piraterpartij, Een bijdrage van correspondent Wouter Meijer. Theoretisch kan het kampioenschap Ajax nog ontglippen. Het zal niet gebeuren. In Amsterdam vierden ze gisteren al feest. Er is verkeersinformatie zo waar. Daar is Dennis Mooij. Nou, goedemorgen Marcel. Goedemorgen. Uh, nou, er is niet echt verkeersinformatie oh. hoor. Want heel veel mensen oh, die ja, zijn, ja. Natuurlijk, die zijn natuurlijk gewoon vrij. Dus uh, ik verwacht ook helemaal geen, uh, geen files. Het wordt vandaag wel druk uh, in de trein natuurlijk. Onder andere richting uh, Amsterdam en Utrecht vanwege uh, De reis, Ze rijden ook met een aangepaste dienstregeling alsof het weekend is. Dus uh, daardoor wordt het ook alleen al drukker. En er wordt gewerkt aan het spoor van Tussen Eindhoven en Tilburg. Dan moet je met de bus in plaats van de trein. En er is koperdiefstal uh, uh, geweest. Uh, tussen Hengelo en Zutphen op het uh, traject daar. En daarom heb je daar een vertraging. Uh, die kan oplopen tot een half uur. Ten is mooi, dankjewel. Dit is het NOS Radio 1 journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. We gaan gauw naar Katwijk. Rene en Venendaal staan uiteraard bol van de Oranje vandaag. omdat daar de koninklijke familie komt. Nou, in Katwijk is het elk jaar groot feest. op 30 april. Nou, Baar is begonnen, Milo. In de gloria, ja. in de gloria. Stevig in de knuis gedrukt het programmaboekje. Een paal met daarop een gouden kroon. Vlaggetjes opgehangen door de Oranjevereniging, de grootste van Nederland, de Katwijk. Het gazon met twee muziekkapellen erop. En het begon allemaal, klokslag om acht uur, als volgt... En ik nodig u uit om met mij mee te roepen, lang leven de koningin! Hoera! Hoera! Hoera! En vervolgens kregen wij het programmaboekje. En wat zingen we nou? Dit is Oranje Boven. Wat krijgen we dadelijk? Oranje kleur de dag. Oh ja. Zie je wel hierachter? Dat is een oud lied. Dat is een oud, ja, tenminste pas een nieuwe. Die kennen we niet zo goed nog. Nee? Nee, die kennen Doet ken u we. dit elk jaar? De, ja, we doen dit elk jaar. Elk jaar kerst we hier. Ja hoor, ja, dat doen we graag hier. Ja. Zo begint de koning in de dag. Ja. Ja, dus die houden we volledig ook gezongen. Het ja. oranje kleur de dag, ik geloof het wel, maar het zijn weer... Ik weet niet, meer hoe die gaat. Misschien als we hem horen, dat we het weten. Ondertussen net nog even de burgemeester van Katwijk gesproken... Jos Wiene, die uitlegt dat het echt een hele oude traditie is hier in Katwijk. Luister maar. De traditie is hier in Katwijk dat uh, de Koninginnedag om 8 uur begint met de Obade. Dan is het dorp Gonst heel lang, want uh, kinderen zijn al lang op pad. Uh, je hoort uh, muziek, want de korpsen die uh, lopen hier naartoe. Uh, de kerkklokken luiden, kinderen zijn bezig de kindermarkt in te richten. Karbiet schieten voor het eerst op het strand. Ja, dat hebben we. Harde knallen hebben we gehoord. Ja, dat klopt. Dat, hebben, dat is dus niet zozeer de traditie, maar dat is nieuw. Uh... Waarom is Katwijk uh, de grootste oranje vereniging? Er zijn er zelfs vier, heb ik begrepen. Ja. Ja, dat klopt. Uh, want na de obade hier hebben we straks in Rijnsburg en de Valkenburg weer aparte obades. Um, uh, hoe die uh, voorliefde voor oranje komt... ik heb altijd begrepen dat uh, de vissersdorpen in Nederland uh, altijd al heel erg oranje gezind waren. Ook uh, in de tijden van de Republiek. Um, en wat uh, hier in Katwijk nog extra is... dat is dat uh, de toenmalige prinses Juliana, toen ze in Leiden studeerde, hier in Katwijk gewoond heeft... En de mensen waren helemaal enthousiast Ze en vonden het geweldig. Dat, dat het is de link? Hier woonde. Ja, ja, ja. We horen in de Albade bijzondere muziek. Dat zijn, dat zijn oude, traditionele nummers die je eigenlijk niet meer veel hoort. Hè? Nee, dat klopt. Het zijn, Bijvoorbeeld uh, Gelukkig Vaderland. Uh, gelukkig is het land dat God de Heer beschermt... als daar met moord en brand de vijand rondom zwermt. Nou, dat is een heel oud lied. Dat stamt uit de 80-jarige Oorlog. Het zijn liedjes die alleen bij Koninginnedag horen. Oud-vaderlandse liederen. Dan worden ze nog gezongen, normaal hoor je ze nooit nee, meer. Nee, dat klopt, dat klopt. En je ziet ook dat sommige, dat gaat nog heel erg goed, want die liggen er heel goed in. De aardigste is wat dat betreft uh, de Zilvervloot van Piet Heijn. Uh, ah, die dat ken ik wel. Iedereen nog, ja, ja. precies. Ja, ja. Twee muziekkorpsen. Hoe, hoe moet ik het goed zeggen? Vraag ik even aan de man die de organisatie doet. Nou ja, we hebben de twee, maar het zijn er eigenlijk vier. Want we hebben ook nee, drie. Want één heeft er ook een jeugdkorpsafdeling. Ja, maar hoe heten ze? En dat is door vriendschap sterk, DVS en de Unie, en dat is uitspanning na inspanning. Zo heet dat. Dat het, het, het, het zijn liederen die een beetje in de vredelheid zijn geraakt... maar door het elk jaar nog een keer te doen, op Koning in de Dag, blijft het leven. Ja, en dat is wel heel traditioneel in Nederland. Dat zie je in heel veel plaatsen. Uh, hier in Katwijk hebben we dus drie van die obades. Elk heeft zijn eigen keus, maar het zijn, over het algemeen zijn het inderdaad uh, oudere liedjes... die geassocieerd worden met Nederland en Oranje. Wat een mooie dan, kijk je En we bladeren door naar het volgende lied. Hopsa, hij sasa. De zon overgoten, de confettibommen zijn ondertussen afgegaan. Gins aan de strandkant, daar begint straks de kinderloop. En daar gaan we ons naartoe verplaatsen. We laten die even alleen. Goed. Dan gaan we naar Karen Alberts. Die is namelijk in rennen de hele ochtend al. Karen, ook veel muziek en historie bij jou. Nou, dat kun je zeggen. Hier achter mij bijvoorbeeld ook een ja? boerenmarkt. Nou. Uh, meneer zag ik net met een spuitbus in de weer om de worteltjes er extra glanzend uit te laten zien. Jazeker. Kijk, en dan verse Uiteraard. sappen. Alles is lekker vers. Alles lekker vers gemaakt. En gaat u ook nog inschenken voor de koningin, denkt u? Of, of uh... nou, gaan we voor de gasten? Het is voor de gasten, maar we zullen het natuurlijk niet nalaten. Ja. We proberen het, hè? Nou, heel goed. Ze staan allemaal klaar. Mooi gerampt, schrift op kleur, kiwisap, uh, oranje uh, sinaasappelsap. En hier dan de burgemeester, ook is een, uh, is een mooie pak. Ja, dat moet natuurlijk op een dag als vandaag, hè, uh, meneer van Oostrum. Ja, ik heb wel een nieuw pak en, uh, volgens mij ziet het er wel leuk uit. Het is een heel fleurig uh, ja, pak, heel erg uh, uitgesproken, gestreept. Uh, grijs met een wit streepje ongeveer. Ja, ik weet niet zo... Uh, precies in kleuren, zoiets is het, ja. En, uh, en een gouden stropdas, dat durft, uh, iedereen zei dat durft hij nooit. Ik zei, ja, maar ik heb vanaf uh, het begin van de maand met oranje stropdassen gelopen... en steeds groepen, 30 april is de gouden stropdas. Kijk, ja, en, en hij zit er hoor, de gouden stropdas. Ik, ik vroeg me inderdaad net af waar de oranje was... maar die heeft u de hele maand al als voorpret gedragen. Ja, ik heb ondertussen 12 oranje stropdassen, denk ik. Uh, ik heb er nog een paar bij gekregen afgelopen maand. Nee, maar op deze dag uh, moet je gewoon uh, netjes gekleed zijn. En, uh, nou, ja. Dat doe ik mijn best op. En vooral feestelijk. Hè. Bedoel, het is vandaag één groot feest hier ja. in de stad. Ja, stad, u zegt het al. Ik moet even iets rechtzetten. Want bij mijn vorige uh, optreden op de radio heb ik iets heel ergs gezegd. Ik twijfelde of Rhenen een dorp of een stad was. Maar u gaat mij even uit de uh, droom helpen. Ja, in uh, 1258 heeft Rhenen uh, stadsrechten gekregen van de bischop van Utrecht... En we zijn echt een vieren trotse stad. En in 2008 vierden wij 750 jaar stadsrechten. Net zo groot en grandioos als, als vandaag gaat worden. Ja, want het is al heel druk, hè? En het is mooi versierd. Uh, dit is renen op zijn best? Uh, dit is renen op zijn best. Uh, met het beste beentje voor. Natuurlijk omdat de koningin komt. Maar het is ook wel een beetje het sfeertje wat er normaal gesproken ook is. Het is normaal gesproken altijd druk op Koningin de Dag. Hele grote braderie. Nou, die vindt nu ook gewoon plaats. Het is iets omgelegd. Maar een en al sfeer. En zo gaan we door tot, uh, tot zes uur uh, vanmiddag. Ja, maar toch even een Hollandse opmerking. Het is wel een duur feestje, hè? 750.000 euro heeft er een, uh... Ja, als je dat per inwoner uitrekent, valt dat reuze mee. Ongeveer een jaar gemeentebelasting, wat je betaalt per inwoner, allemaal opgeteld? Nee, nee, nee. Veel minder. En uiteindelijk betaalt de provincie 225.000 euro. De stichting voormalig gasten en Weeshuis betaalt 425.000 euro. Het is uit de gemeentebegroting 100.000 euro. En 100.000 euro voor één dagje feest in deze tijden van crisis. Ik vind het het meer dan waard. Afgelopen weken met heel veel vrijwilligers, heel samoren samengewerkt. Iedereen was er ook bij de generale repetitie Giga gigantisch trots. En ik zie Alleen maar trotse inwoners. En ik heb die discussie over het geld in de gemeenteraad niet gehad. Ik heb het met de inwoners niet gehad. In en wij Veenendaal gaan... speelt dat iets meer, geloof ik. Ja, maar wij staan vandaag in Renen. Wij genieten vandaag van het feestje. En dat gaan ze in Veenendaal zometeen ook doen. Ja, heeft u veel contact met een collega in Veenendaal? Want ik hoorde net van een van de mensen langs de kant. Die zei, ja, het is toch een beetje tegen elkaar opboksen. Wij willen natuurlijk net iets mooier eruit zien als Veenendaal. Heeft u dat gevoel ook een beetje? Nou, ik heb dat gevoel niet. Mijn collega zei daar gisteravond wel iets over bij, uh, met Oog op Morgen. En daarna hebben we nog even telefonisch contact gehad om half twa twaalf gisteravond. Oh voor ons is het gewoon een lekker sfeer. Uh, we genieten ervan. En wij vieren ons feestje. Venendaal viert, het feestje van Venendaal En volgens mij gaan we allebei uh, de plaats een gigantische uh, gezellige dag bezorgen vandaag. En daar gaat het om. Alleen uh, voor wat betreft Renen, zonder Pieter van Vollenhoven dit jaar, hè? Ja, dat vind ik wel jammer. Want ik heb ondertussen wel een relatie met, uh, met professor Pieter van Vollenhoven. Ja, omdat is hij is altijd op 4 mei hier naartoe, Ja, hij is hier altijd op 4 mei. En uh, de laatste keer... Uh, nou, we beginnen echt gewoon een vriendschappelijke band te ontwikkelen. Dus ik vind het heel erg jammer dat hij er vandaag niet is. Ik hoop dat hij er 4 mei nog is. Dan zal ik even vragen wat hij op tv heeft gezien. Kijk, ja, want hij zal al voor de tv zitten, denkt u? Ja, ongetwijfeld. En anders luistert hij naar de radio. Kijk. Nou, en hier is Nel van Ruimte genoeg. Uh, er staan al aardig wat mensen achter de hekken, maar er is nog plaats. Nog. Er is nog uh, volop plaats. Uh, ik zou tegen die mensen zeggen, pak deze unieke gelegenheid. Kom hierheen. Kom en net... anders voor de tv. Ja, ik dank precies. u wel. Karen Albers in Rhenen dus anderhalf uur nog. En dan komt daar de koninklijke familie aan. In Amsterdam, daar moeten we nog even geduld hebben. Ajax is namelijk nog altijd niet officieel kampioen van de eredivisie. Maar fans waren er gisteren wel al helemaal klaar voor. Ze verzamelden zich voor de wedstrijd op het Leidse Plein Met daartussenin verslaggever Mark Hamer. Ja, dat mag ik jullie wat vragen. Natuurlijk. Ja, een beetje op een afstandje staand... Uh, uh... Al wel oranje kleurtje, maar nog niet echt rood wit uh, Hier wel iemand met een Ajax-petje. Ja, zeker, zeker. Wel 100% ajax zit. Ja. En wat wordt het vandaag? Ja, zeker 2-0 voor Ajax. We winnen het makkelijk. Gewoon ja. de twaalfde overwinning op rij. Maar dan zijn ze nog geen kampioen. Dan moeten AZ en, uh, en Feyenoord gelijk spelen. Ja, op doelstado gaan ze niet meer gelijk komen. Dus, uh... maar nou, officieel het kampioensfeestje. Kan dat losbarsten straks? Zeker weten. Dat gaat ja? eigenlijk losbarsten. Zeker. zeker. En uh, voorbereid erop? Bieren in de tas... Aha, en daar moet het mee gedaan worden? Zeker, zeker. Dadelijk feest hier op het plein. Zie jij een scherm waarop je het kan zien? Nee. Nee? Op de geluiden gaan we wel gaan. Ja, ja, want ik, ik heb wel gezien, daar staat daar gewoon een ah, 42 inch tv'tje geloof ik. Ja, dat is niet veel. Maar ja, helaas. Het zal wel weer niet mogen van de gemeente. Dus uh, ja. gewoon maar hier een beetje met de mensen van Ajax gewoon, uh, samen het feestje vieren. Komt wel goed. We doen het op het geluid. Zeker. Komt helemaal goed. En de strafschop wordt benut. Dus 1-0 voor Ajax. Een enorme knal op het midden van het plein. Een uh, schrikt zich eigenlijk een hoedje. Politieagenten die, uh, doen even de vinger in hun oor. Feyenoord staat inmiddels uh, met 1-0 voor. Ja, en dat zou betekenen dat er geen kampioenschap vanmiddag is. Als dit de eindstand is. De sfeer verandert wel een beetje. Veel mensen waar je duidelijk kan zien dat ze wat gebruikt hebben... Zij het drank, zij het drugs. Men wordt wat uitgelatener, maar ja, niet altijd op een hele plezierige manier. En dan is het afgelopen. Ajax wint met 2-1. Maar Feyenoord heeft met 1-0 gewonnen bij AZ. En dus is Ajax geen kampioen. Ja. Meneer, nou, u klapt er mooi op. Uh, Jij heeft een schaal. Ja, nou maar Ajax ik... nog niet? Nee, Ajax nog niet, maar dat komt wel hoor, dat weet ik nu wel. We staan nee. nou nu in ieder geval helemaal bovenaan. En dan uh, die, uh, die punt die je fijn hebt, dat is geen probleem, want we staan bovenaan. En de rest wat nou gaat komen is gewoon een makkie. Even jullie omschrijven, korte broek, uh, rood Ajax vestje. en uh, uh, een schaal. Ja, die zijn meter van aluminium. Dan anders ze die niet te tillen. Ja, toch jammer nee. dat ze hem niet gewonnen hebben al vandaag. Ja, dat, is no dat maakt oh, niet maar uit. Die Rotterdammers, hè, die nu even een beetje... Ja. Nou eten gooien. Ja, maar dat, dat ene puntje, dat, dat maakt niet zoveel uit. We gaan, er, we gaan er dik overheen, aankomende dagen nu. Dus dan wordt het aankomende week gewoon klaar. Misschien wel beter, hè, met Koning iedere in het Verschip. Uh, ja, in principe wel, want ja... Beetje uh, je zootje nu, hè? Als mensen beskonken raken, wordt het meestal een zootje. Dat vind ik altijd jammer. Het moet een feest blijven. Mensen houden het netjes. Ook voor de, op Koning in de Dag. Maar ja. ook hier vanavond nog. Ja, dat vind ik heel belangrijk. En dan kunnen dan we keurig die schaal van de week. Dan kunnen we de echte schaal uh, uh, vooruit trekken. Ja. Oké, okay, veel plezier. Dan. Ja, dank je. Uiteindelijk is gisteren toch nog relatief rustig gebleven. ME kwam wel even in actie. Maar volgens de Amsterdamse politie zijn er rond de wedstrijd geen arrestaties verricht.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 De Slag om Nederland. Vanavond 5 vooraf 9 bij de VPRO op Nederland 2. Radio 1. Het NOS Journaal. Politieactie na dodelijke overval en koninklijke familie naar Renen en Veenendaal. Het is half negen, goedemorgen, ik ben Jan van der Putten. De politie is gisteravond in Zoetermeer een huis binnengevallen. Over de aanleiding voor de inval wil de politie niet zeggen... maar volgens deze verslaggever van Omroep West... had de politieactie te maken met de dodelijke overval op een Haagse juwelier vorige week. Het opvallendste was wel dat een aantal bewoners zeiden... dat ze uh, een van de jongens die in dat huis zou wonen of althans daar regelmatig zou zijn, dat ze die herkende van de beelden... die zijn vrijgegeven na de overval op de juwelier, de bewakingsbeelden... en dat ze duidelijk uh, een van die jongens herkende als een van de daders. De gezochte verdachte werd niet gevonden in het huis. En voor de gouden tip in uh, de zaak van die uh, dode juwelier is 15.000 euro uitgeloofd. Nog anderhalf uur dan wordt in Reden, de koninklijke familie verwacht... voor Koninginnendag bezoek. De Oranjes leggen in Reden onder meer een wandeling af door het oude centrum... Kijk, dit maak je natuurlijk uh, eigenlijk nooit mee. Dus zo'n bijzondere dag, dat je erbij mag zijn, dat is toch geweldig. En later op de dag trekt het gezelschap naar Venendaal voor een tweede bezoek. Tussen beide gemeenten zit natuurlijk de nodige concurrentie. Dat zegt burgemeester Elsinga van Venendaal. Dat was ook leuk, de afgelopen weken Er zit een zekere rivaliteit tussen beide gemeenten. Maar elke uh, stad of elke gemeente viert de Koliëndag op zijn manier. En de redenen doen ze dat misschien wat anders dan bij ons. Hoewel... Ach, dag is toch in alle gemeenten toch een beetje op dezelfde manier. Maar er zitten wel accenten in. Er komen naar schatting 65 tot 120.000 mensen naar de Utrechtse plaatsen... om een glimp van de oranjes op te vangen. De koninklijke familie is overigens niet helemaal compleet. Prinses Mabel is er niet bij vanwege de situatie van prins Friso. Prinses Anita heeft last van een longontsteking. En meester Pieter van Vollenhoven heeft een ontsteking aan zijn rechtervoet. Hij komt alleen aan het end, naar Veenendaal. Sinds gisteravond wordt al op veel plaatsen feest gevierd. Vooral bij de Haagse koninginnennacht was het dan ook druk. Daar waren zo'n 175.000 mensen op de been. Ook in Utrecht trokken veel mensen naar de jaarlijkse vrijmarkt. Mensen zijn echt op zoek naar koopjes. Dus, uh, nou ja, we hebben veel kleding, dat doet het altijd heel goed. Zeker in deze tijden. Het is een zaak dat de onverkoopbare spullen toch verkocht gaan worden. En voor zover bekend is de nacht rustig verlopen. De bme oppositieleider Aung San Suu Kyi... legt woensdag alsnog de eet af in het parlement. Leden van Suu Kyi's NLD weigerden dat aanvankelijk... omdat ze niet eens waren met de tekst van de eet. Daarin staat onder meer dat ze de grondwet moeten beschermen. De NLD vindt de bme grondwet ondemocratisch. Een woordvoerder van de oppositie zegt nu dat het de wil van het volk is... dat de NLD vertegenwoordigd is in het parlement. En uit respect daarvoor zullen de oppositieleden toch de eet afleggen... Het hoofd van de VN-waarnemersmissie in Syrië heeft alle partijen opgeroepen zich te houden aan het VN-vredesplan. De Noorse generaal Moed zegt dat alleen waarnemers het geweld in Syrië niet kunnen stoppen. They cannot themselves solve the problem. So I urge everyone to make sure that we have a sustainable cessation of het staakt het vuren werd op 12 april van kracht. Daarna zijn bij de strijd tussen de opstandelingen en het leger nog 500 mensen omgekomen. Het aantal VN-waarnemers gaat de komende tijd omhoog van 30 naar 300. En de Australische miljardair Clive Palmer wil een replica van de Titanic laten bouwen. Palmer heeft een Chinees bedrijf opdracht gegeven voor de bouw. Hij zegt dat het schip zoveel mogelijk op de oude Titanic moet lijken. Het schip wordt net zo luxe, krijgt dezelfde afmetingen... en vaart, net als de echte Titanic in 1912, op zijn eerste reis naar New York. Volgens Palmer wordt het nieuwe schip zo ontworpen... dat het alleen kan zinken als je er een groot gat in maakt. En als alles goed gaat, is de nieuwe Titanic eind 2016 klaar. Dat was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weer Online. Het wordt een prachtige koningendag. Vanochtend komt in het noorden eerst nog mist voor... maar al snel krijgt de zon alle ruimte. Vanmiddag rest er een mix van zon en stapelwolken. Het wordt 18 graden aan zee tot 22 graden in het oosten en zuidoosten. En er steekt een matige noordoostenwind op. Tegen de avond trekt in het zuiden meer bewolking binnen. Vanavond en vannacht breidt de bewolking zich uit over het hele land. En valt er vooral in het midden- en zuiden buige regen... met kans op onweer, hagel en windstoten... Het koelt af naar 7 graden in Groningen en 11 graden in het zuiden. Morgen trekken er veel wolkenvelden over het land en is er kans op een enkele regen- of onweersbui. Tussen de wolken en buien door is er ook ruimte voor de zon. Wanneer de zon doorbreekt loopt het kwik op naar 15 graden aan zee en maximaal 20 graden in het oosten.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 Het is vijf minuten over half negen. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. In Colombia is een Franse journalist door farc rebellen gevangen genomen. Het gebeurde zaterdag tijdens een hevig vuurgevecht tussen het leger en de FARC. Daarbij vielen vier doden en acht gewonden. Correspondent Kees Elenbaas in Colombia vertelt hoe dat gebeurde. Die Franse correspondent uh, Romeo Langlois die zat al een paar dagen te wachten... om mee te gaan met de speciale eenheid van het Colombiaanse leger omdat hij voor de Franse televisie een reportage wilde maken over de strijd tegen de vark en de drugs. Hij heeft een aantal dagen moeten wachten vanwege het slechte weer. Maar op zaterdagochtend was het dan eindelijk zover. Die eenheid waar hij mee meeging, dat waren 24 militairen en drie politieagenten. En bij het dorpje La Union hebben ze eerst een laboratorium ontdekt, dat, dat hebben ze ontmanteld. Daar hebben ze 400 kilo pasta uh, buitgemaakt. Vervolgens zijn ze verder gegaan, buiten het dorp, naar een ander laboratorium. Daar waren ze net aangekomen. En toen stuitten ze op hevige tegenstand van een grote eenheid van de FARC. Uh, de soldaten die zijn ontsnapt die zeggen dat het wel ging om 100 man. Sommigen in, in, in burgerkleding. Uh, Wat we ondertussen weten is dat... Uh, Romeo Langlois tijdens dat vuurgevecht, wat een paar uur heeft geduurd... gewond is geraakt in zijn linkerarm. Hij had een militair vest aan en een kogelvrij vest en een helm op. Op het moment dat hij gewond raakte, heeft hij dat afgegooid... omdat hij dacht, ja, dit gaat helemaal fout. Hij heeft dat afgegooid en hij is in de richting gegaan van de varkerenbellen om te laten zien dat hij in burger was. En uh, ja, vanaf dat moment is hij kwijt. Nee. nou, dat is misschien niet zo'n handige zet geweest. van. Wist, wist deze journalist waar hij mee bezig was? Uh, hij wist heel goed waar hij mee bezig was. Want het, uh, het ministerie van Defensie heeft ook duidelijk gemaakt... dat dit niet de eerste keer was dat hij met de missie van het leger mee was. Uh, hij werkte al een jaar of twaalf in Colombia. Hij heeft overigens ook de dubbele nationaliteit. Hij is uh, half Colombiaan, half uh, Fransman. Uh, dus hij, uh, hij wist dat hij op een gevaarlijke missie met het leger uh, mee was... Maar zoals gezegd, waarschijnlijk waren het wel 100 varkenrebellen tegen uh, 27 uh, militairen. Dus die waren ver in de minderheid. Hij heeft wellicht gedacht van dit loopt fout af. Ik kan maar beter de andere kant kiezen dan bij de militairen blijven. En het gevaar lopen dat ze mij als militair aanzien en mij doodschieten. Dus hij heeft voor die kant gekozen... De minister van Defensie van Colombia heeft ook bevestigd... dat hij in de richting van de varkenrebellen is gevlucht en sindsdien eh, spoorloos is. Ja, in ieder geval zijn er mensen dus gevangen genomen door de varken. Maar die beweging was toch gestopt met het gijzelen? Ja, maar je kunt ook niet zeggen, denk ik, dat dit een, een gijzeling is. Dat moeten we eigenlijk nog eventjes afwachten, want hij is wellicht gevangen genomen. Eh, en eh, ik sluit niet uit dat eh, ja, als hij eh, nog redelijk in staat is om, eh, om te communiceren... dat de vark dit wellicht eh, ja, uit, uit zal buiten, want het is misschien wel handig om een, uh, een journalist even in handen te hebben om je boodschap duidelijk te maken aan de rest van de wereld. Uh, maar van een gijzeling kunnen we misschien nog niet spreken, want dan moeten we toch wat langer wachten om te kijken of ze hem ook inderdaad langer vast willen houden of uit willen ruilen tegen, tegen iets anders. Maar dat is op dit moment nog niet duidelijk. Consumident Kees Elenbaas vanuit Colombia. FARC uh, heeft dus een Franse journalist in ieder geval in handen. We gaan weer eventjes naar Koninginnedag. Mocht u nou denken, ik ga dat vieren in Amsterdam. Nou, u bent niet de enige. Vorig jaar bezochten zo'n 800.000 mensen de hoofdstad. Of er dit jaar ook zoveel mensen komen, valt te bezien. Want Koninginnedag wordt anders ingevuld in Amsterdam vandaag. We hebben nu contact met Femina Hoekstra van de politie Amsterdam-Amsterdam. Mevrouw Hoekstra, goeiemorgen. Goedemorgen. Wat gaan de bezoekers hiervan merken, van die andere opzet? Nou, de gemeente heeft inderdaad uh, ervoor gezorgd dat uh, er betere spreiding komt van festiviteiten om de binnenstad uh, te verlichten. Dus wat we uh, uh, gaan zien is minder grote feesten, kleinschalige festiviteiten en meer plaats voor vrijmarkten. Ja, dat grote 538-feest is uit de binnenstad weggehaald. Hè. Bijvoorbeeld, verwacht u ook minder bezoekers aan de Amsterdamse binnenstad? Uh, ja, het is afwachten. We hebben in ieder geval bekendgemaakt dat er uh, de feesten plaatsvinden aan de rand van het centrum. Dit om inderdaad de binnenstad uh, te verlichten. Uh, het is afwachten wat het uh, weer gaat doen. Dat zal uh, mensen wel weer meer naar de stad uh, toe trekken. Maar inderdaad, het is geen groot uh, massaal feest zoals vorig jaar 538. Want toen waren er 800.000 bezoekers en ik geloof de helft daarvan van buiten Amsterdam. Hè? Dat is een enorme aanloop natuurlijk. Ja, dat is inderdaad uh, enorm veel bezoekers. En, uh, want er zijn wel meerdere evenementen begreep begrepen, evenveel als, uh, als vorig jaar, alleen dan op een andere manier gespreid door de stad. Dus, klopt dat? Ja, dat klopt. Er zijn uh, inderdaad uh, meerdere feesten gespreid door de stad. Wat wel belangrijk is om te zeggen is dat uh, de meeste toegangskaarten al verkocht zijn. Er komen vandaag uh, geen toegangskaarten ook meer uh, op de markt, zeg maar. Uh -huh. Alle kaarten zijn verkocht. En uh, dus we, we willen mensen ook aanraden voordat ze zeg maar de stad ingaan, om goed op te letten op internet of op uh, politie Twitter. Um, hoe ze het beste kunnen reizen, bijvoorbeeld richting de festiviteiten. En dus kijk kijken eerst van voor waar je heen wilt gaan voordat je de stad ingaat. Ja. En als we het dan over de binnenstad hebben. De politie uh, zal strenger zijn als we dat zo mogen noemen. Waar, waar gaat u vooral op letten? Niet uh, op gaan treden tegen feestvierders, maar uh, excessen daar treden we, treden we wel tegenop. Dus uh, dronken mensen die zeg maar, de orde verstoren, zaken vernielen, daar treden we hard tegenop. We hebben ook hoge boetes voor, Dus 340 euro voor het verstoren van de openbare orde. En uh, spoorlopers. Wij, uh, de KPD, het KPD heeft vanochtend bij uh, Centraal Station al twee spoorlopers aangehouden. Dus daar uh, letten we zeer streng op. Dat is een boete van 240 euro. Oké, okay, nou dat is behoorlijk inderdaad. Gisteren werd natuurlijk duidelijk dat Ajax de titel eigenlijk niet meer kan ontgaan. Houdt de politie de rekening mee dat er ergens een spontaan kampioensfeest ontstaat? Nou, we zijn uh, uiteraard overal alert op. Alleen, uh, ja, we, we gaan er gewoon vanuit dat mensen uh, een gezond verstand gebruiken... en dat het een, een gezellige uh, en leuke Koninginnedag wordt. De in de nacht was ook al uh, heel rustig heel, uh, heel goed verlopen. En uh, wij uh, gaan ervan uit dat hetzelfde gebeurt met de koningin de dag. Als iedereen inderdaad naar vooraf kijkt waar wil je heen en um, waar um, kom ik ook Amsterdam binnen. Het is belangrijk, bijvoorbeeld heel veel mensen denken we reizen naar het centraal station. Maar er zijn veel meer stations in Amsterdam. Dus hou daar rekening mee. Ik kom bijvoorbeeld binnen bij Amsterdam-Zuid. Goed, duidelijk. Vemena Hoekstra van de politie amsterdam Amsterdam. Dank u wel. Graag gedaan. Hij is een van de grote helden van België. Jazzmuzikant Toet Stielemans. Werd gisteren 90 jaar. En dat vierde hij met een optreden en een feestje in Brussel. Correspondent Joris van Poppel was bij het verjaardagsconcert. Tielemans, met die sound zo kenmerkend voor hem. Op het podium in het gemeentehuis van Brussel. Tielemans reist nog steeds de hele wereld rond. Maar zijn 90ste verjaardag wilde hij vieren met optredens in België. Te beginnen in zijn geboortestad Brussel. Van harte gefeliciteerd met uw verjaardag. Dank u, meneer. Hoe voelt u zich? Een beetje moe, een beetje druk. <laughs> ja. Maar de harmonica bent u nog virtuoos? Ik doe mijn best ook, meneer. Naamgenoot Freddy Tielemans is ook op het feest. Hij is de burgemeester van Brussel en ook groot bewonderaar van Toets. En Een harmonica is iets dat blijkbaar gemiddeld in het oog van de mensen... een klein instrument is... Waaruit hij zulke klanken heeft gehaald, dat je ge, dat ge trillingen in de rug hebt dat je hield dat geheel ge, ge, ge van, van, van, van het genot hij is, hij is werkelijk. Een, op dat vlak is hij geniaal. Op zijn negentigste doet hij het zo nog. Wat is zijn geheim, denkt u? Hij heeft bij Alonnen gespeeld, Charlie Parker, uh, uh, uh, Paul Simon enzovoort. Dat is, dat, is, dat is niet toevallig. Dan heb je iets in, in, in jezelf. Dat, zodanig sterk is dat het niet anders kan. Welk cadeau heeft u voor hem gekocht? Uh, dat zult u straks zien. Op het verjaardagsfeest natuurlijk veel fans en jazzliefhebbers. Bernard Lefevre ook, hoofdredacteur van tijdschrift Jazz Mosaïque. Niemand speelt harmonica zoals Toets doet. Het is uh, die klankkleur, dat is echt een patent van hem. Dat is werkelijk uniek. Het is niet alleen een kwestie van techniek, het is vooral een kwestie van emotie. En dat is feitelijk ook hetgeen Toets daarin legt. Het, het is iets dat recht naar het arts gaat, zijn, zijn klankkleur, die tonen. Het is iets dat de mensen direct beroert... Toets blaast nog echt heel heel mooi en voluit. Dus hij, hij is er nog, maar hij heeft het wel een beetje aangepast. Het snelle werk en de snelle uh, passages: die slaat hij, hoe zal ik zeggen, die, die gaat hij wat compresseren. of zo. Hij gaat uh, wat minder noten spelen. Hij heeft dat, dat aangepast. Doet. En dan zijn cadeau. Uit handen van de burgemeester krijgt de 90-jarige een mondharmonica van chocola. De bescheiden Tielemans, die alle lof en alle jazzprijzen van de wereld al heeft gehad, is oprecht blij met zijn cadeau. Toets Tielemans. Vanavond treedt hij nog op in Gent. Dus uiteindelijk begint de bejaardier van Reneg met het klokkenspel. Zo we zich blijven luisteren? Eerst maar eens even naar Dennis Mooi voor de verkeersinformatie, Dennis. Nou, ik kan het heel kort houden, Lara, want er zijn geen files. Er is wel vertraging op het spoor. Tussen Hengelo en Zutphen rijden en minder treinen. Het komt allemaal door koperdiefstal. De vertraging kan oplopen tot een half uur. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Nou, Obade is in Katwijk al gedaan, hebben we gehoord. Marino Remmers, klokken hebben ook al geluid. En nu? Karpietschiet is ook al geweest. Ook al geweest. En de echte belangrijke koopjes van zolder... die heb je natuurlijk ook al lang in moeten inslaan. Heb je gemist. De mooie spul, dat ja. is al lang opgekocht. En nu staan we bij de bakker binnen. Acht uur open, alleen gebak, meldt het bord. Dat gaat u kopen, meneer? Tof, gebak natuurlijk. Gebak, maar... oranje poezen, oranje gebak ja. en molkoppen. Ik zou er nou wel een beetje misselijk van worden, denk ik. Nou, je moet ze niet allemaal tegelijk doen. Nee, e, eentje is genoeg. Ja. Hebt ja. u meegezongen? Ja. Ja? Welke hebt u meegezongen? Vanochtend. wil Helmers. Ja? En ook Hopsa Hei Sasa? Nee, nee dat heb ik niet. Het is niet in mee. de maand van mei, ja, ja. Nee, Rooie neuzen zijn verdwenen door je vingers prikkeltenen. Nee, dat zie ik al. Ik loop even naar buiten. De mannen van de gemeente hebben de luidsprekers al ingepakt. De collega's van RTV Katwijk rijden net de reportagebus weer richting het strand. Een hond doet zijn behoefte op het grasveld. Maar net stond hier de voorstraat nog bomvol. Luister maar. Eet is het van mij, ja, ja. gaan, dan stappen, om Is in de wand van mij! Oh, god, je je Fantastisch! Goed, hè? Leuk, hè? Ja, u doet het we goed hoor. Ik heb nog niet helemaal voor. Ja, ik zie het. Ja, Waar doen ze dit nog? Ja, ja op Katwijk. Ja, Katwijk. Op, op Katwijk moet je zeggen. Dat is ook zo. Ergens anders is het niet, alleen hier. Daarom gaan we er ook voor. Dat... Jong en oud staat mee te zingen. Echt wel. Met, met eigenlijk stukken muziek die je nooit meer hoort, toch? Nou, het hoort er wel bij. De zilveren bloot, de zilveren bloot van Spanje. Die hadden de Spaanse matten aan boord. En appeltjes van oranje. Piet Hein, Piet Hein. De oranje paal met de gouden kroon is een beetje scheef gezakt omdat er te veel vlaggetjes aan hangen. En het muziekkorps heeft een beetje het bloembed vertrapt. Wat zei u nou, de tweede stem? De tweede stem was dat meneer. Ja, het is een beetje de Voice of Holland dit in Katwijk, hè? Ja, ja, ja, gaat dikken. De naam en no. De van de Spanje Spanje Heijn. Piet Heijn. Ja, dat is makkelijk. Piet Heijn, zijn naam is. Klein. Maar dan komt het! Zijn naam, de Wende Groot, zijn naam, de Wende Groot. Hij heeft gewonnen, de Zilvervloot. Hij heeft gewonnen, gewonnen. Is het familie? Ja, dat is mijn vader. Ja? Ja. Dat doet hij toch alleen vandaag, hè? Ja. Mag ik hopen. Nee hoor, dat doet hij vaker. Ja? Ja. En jij? Zing je ook mee? Ja, ik zing ook mee elk jaar. Gezellig hoor. Dat moet. Ja, dat moet. Dat is traditie. Ja, nee, ja dat is gewoon traditie. Dat doe je elk jaar. Ja. De zolder leeg verkopen, hardlopen op het strand, karbiet schieten en zingen over de zilvervloot. Zo hoort dat op Katwijk. Daar is vanochtend Marno Remmers. Ja, wij gaan eens dus eventjes naar Renen En kijken hoe het met de conditie staat van Karin Alberts. Karin? Nou, dat is een uh, gewetensvraag, Lara. Ik merk dat ik wat vaker weer moet gaan sporten. Want ik ben nu aan het einde van bijna 300 treden. Zo. Nu moet ik toegeven, ja, anders zou ik veel harder heigen. Ik heb net wel even gepauzeerd. Oh. En uh, de laatste stukje, dat lukt dan nog wel, hoor. Ik wilde niet helemaal buiten adem op zender. Dan... Uh... Eens even kijken, want dan kom ik. En dit is prachtig, mensen. Want ik sta nu boven op die toren en kijk nu door zo'n gat naar beneden. En dan zie ik de Nederrijn daar liggen, die groene uiterwaarden. En daarvoor, of aan mijn voeten, onder mijn voeten, hoe wil je het beschrijven, uh, het stadje. En daar zie je al die mensen langs de route staan. Al die oranje kleuren, die vlaggen. De fanfare die al voorbij trekt door de straten. Uh, nou, het is een ontzettend feestelijk gezicht. En nu kom ik hier, goedemorgen, goedemorgen. bij goedemorgen. Henk Veldman in zijn uh, geprivilegeerde hokje. jongen, want dit is heel hoog boven Rene, een glazen hok. En hier zit u dan als uh, bijaardier. Klopt, ja. Een voorrecht, denk ik. Dus het is zeker een voorrecht op dit moment, ja. Wekelijks ook zo. Uh, zo. Uh, ik speel hier wekelijks op donderdagmorgen... de, de traditionele marktbespeling samen met mijn collega Klaas de Haan. En, uh, maar het is vandaag wel extra feestelijk om hier te zijn. Ja. En u zat hier al even, want u bent uitgeheigd inmiddels. Of ja. heeft u nu zo'n stalen conditie dat u fluitend die uh, trappen oprent? Nee, want ik heb, uh, deze week wel, ben hier wel zo vaak geweest... dat ik inmiddels wat spierpijn heb ontwikkeld. <laughs> dus ik uh, doe het ook wat rustiger aan vandaag. Ja. Okay, nou... en, uh, ja, en dit is het dan... Want uh, beneden wordt er al van langs alle kanten gespeeld. We hebben even het raam. Het map is een beetje open hoor. Dan horen we die gezellige klanken ook hier binnenkomen. Want als u zich eenmaal aan die toetsen zet, dan blaast u ze allemaal weg, ja, toch? Ja, als ik uh, wil, dan ik zal ik dat even demonstreren. Dan ben, uh, blaas ik ze zo weg. Kijk, dus dat, uh, dat, uh, dat, daar hebben ze niet van terug. Denk ik denk het niet <laughs> Want dit, um, uh, ja, uh, hoe noem je dit? Een orgel? Nee, dit is niet een orgel dit is een carillon. Dit is een uh, verzameling klokken. Een uh, klokkenspel en het, het heet ook wel bijaard. Het is al een oud instrument. Uh, de traditie is al... Nou, in de 14e, 15e eeuw is het helemaal ontstaan. Renen had voor het eerst een instrument in 1520 ongeveer. Toen zijn hier dus een partijtje klokken geïnstalleerd. En de eerste bijaard was, in, was iets later. Dus het is al een hele oude traditie. En dit instrument is uit 1958. En dat is een vervanging van het, van het instrument... wat vlak voor de oorlog is geplaatst... en dat door de Duitsers is weggevoerd en nooit uh, is teruggebracht. En uh, dit is eigenlijk een... een, een uh, een, ja, een karillon, een, ja. een, een, een, een verzameling klokken... wat dus wordt bespeeld met een, uh, met een stokkenklavier. En, en uh, daar slaat je op, hè, ze noemen je dat. Slaat op ja, de... ja, het is een lekker agressief beroep. <laughs> maar, ja. En ik kan voorstellen, heel bevredigend... want daar beneden, onder onze voeten, onder die houten planken... daar hangen dus die enorme klokken waarmee dit apparaat in, uh, in verbinding staat. Ja. Dus zowel boven als beneden het uh, stokkenklavier hangen uh, de klokken. En die worden dus door middel van uh, draden... Uh, worden de klepels tegen de klokkenwand aangetrokken. En dan krijg je dus een, een toon. Dus de ja. klepel die hangt op een paar centimeter afstand van de, van de klokkenwand. En, en je hoeft dus maar eigenlijk een licht, lichte duw te geven met je, met je handen of met je ja, voeten. je ja, hoeft het niet eens heel hard te slaan. Het nee, was nee. echt... Uh, misschien dat ik het zelfs met één ja, via zou ik, zou, zou ik ja. eens mogen. Dat, ja, dat is okay. Hé, hey, dat was ik. <laughs> nou, dat, dat is eens, uh, eens in je leven, zullen we maar ja, zeggen. Ja. Maar um, goed, uh, u heeft een met voorstaan, staan, Koningin, ja. in de dag 2012. Ja. Een schatje van een startje, ja. het Renens Volkslied. Ja. Dat heet echt zo? Dat heet echt zo en dat is gecomponeerd door mijn collega bij Dier, Klaas de Haan. Want we hebben direct gezegd van, ja, wat speel je dan op zo'n dag? Natuurlijk speel je allemaal volksliedjes en vaderlandse uh, hits. En uh, merk toch hoe sterk. En de, en de hele, hele Santa Macraan. Uh, maar omdat, dus, uh, we wilden graag een, een speciaal moment voor de bijaard. En die hebben we ook gekregen. Dat is vijf minuten voor aanvang van de hele plechtigheid. Dus op het moment dat de koningin uh, hier aankomt rijden met de bus, dan speel ik dit stuk. En dat duurt exact vijf minuten. Dus uh, ik hoop dat ik het helemaal kan uitspelen. Want dat ik niet voortijdig word weggeblazen. Maar uh, dat nou, is Maar dus... u dan een seintje van. hammer ha, op, Henk, want uh, ze is er hoor. Vandaar dat ik een portofoon bij me heb. Dus uh, ja, ik ben ook maar een ondergeschikte. Een dienaar. Dus uh, ik schik mij naar de, naar de wetten die op dit moment uh, uh, worden gesteld. Ja, ja, dus dan ben ik inderdaad. Uh, dan stop ik. Me, uh, maar als de koningin nog niet uh, hier is, dan speel ik gewoon door. Kijk. Ja. Dus u geeft uw kans? Ik grijp me. mijn kans dan. Met beide handen. Ja, precies. Zeg maar, het is een hele mooie plek waar u hier zit. Zo ja. boven de, ver boven de grond. Hoeveel meter zijn we ongeveer? Weet eh, dat De toren is 80 meter. Dus ik denk dat we hier op een metertje of 65 zitten. Ja, precies. Dat ja. Is, uh... is dat ook de charme van dit vak? Ja. ja je begint... Het is een ambacht, hè? Het is een ambacht. Het is een oud beroep. Het, uh, de eerste bijen die hier is in 1510 al ergens gesignaleerd. Dus het is een, uh, een oud beroep. Oud ambacht, ja. Het is, uh, en dat geeft inderdaad een heel vrij gevoel. Het is natuurlijk een heel romantisch verhaal dat je met een sleutel, met een vaak een middeleeuwse sleutel, de torendeur opendoet. en dat je dan uh, 300 treden klimt. en dat je dan in je eentje voor een, heel, uh, voor een hele stad speelt. En vaak uh, ben je als beide niet zichtbaar, maar uh, het wordt wel zeer gewaardeerd. Uh, dus ik krijg wel heel regelmatig respons. Uh, het vak is gelukkig uh, uh, bekend, want het is ook natuurlijk een, een echte Nederlandse traditie. Ja. Nederland is het enige land waar zoveel carrions hangen... en waar ook zoveel kwaliteit in, ja. zowel in klokkenspelen als in bijendiers is. Maar Henk Veldman, u bent vandaag de enige die voor de koningin mag spelen. En ja. dat kunnen al die andere bijendiers op dit moment even niet zeggen. Daar dat kunnen zo ze mooi niet zeggen, nee. Precies. Dat, dat... Nou, veel succes. <laughs> ja, bedankt. Vanuit de cunera tour hoorde u Karin Alberts meer over de voorbereidingen in Rhenen en Veenendaal. En uiteindelijk straks natuurlijk ook Koninginendag, officiële Koninginendag, vindt u op onze website nos.nl. 5 voor 9. De titel in de Eredivisie kan Ajax na de 2-1 winst op FC Twente eigenlijk niet meer ontgaan. De Amsterdammers waren aan het eind van de middag officieus al kampioen. Verschil met officieel kampioen zijn was qua vreugde niet zo heel erg groot, zegt Ajax-coach Frank de Boer. Nee, je weet dat deze wedstrijd uh, niet cruciaal kan zijn. Maar als je wint dat je officieus kampioen bent, en, ja, dat is een heerlijk gevoel. Want gezien de taferelen op het veld en de jongens die naar de kleedkamer uh, liepen, is intense vreugde. Ja, natuurlijk. Je weet dat het hier, hier in dit stadion verschrikkelijk lastig is om hier te winnen. Nou, wij hebben dat gedaan vandaag. Met goed voetbal ook, denk ik. En natuurlijk, uiteindelijk ging het gelijk op met veel opportunistische ballen dan van Twente. Maar wij hebben, denk ik, fases heel goed gevoetbald en onze kansen gecreëerd. En ja, als je twaalf wedstrijden achter elkaar wint, dan mag je trots op de jongens zijn. Heb je in die slotfase nog voortdurend naar dat scorebord gekeken of die tussenstand in Rotterdam zou veranderen? Nou, op een gegeven moment dat ik door als er een ping in het stadion ging, uh, dat er een tussenstand kwam. Er stond nog 1-0, uh, na nou, geloof ik iets van 60 minuten of 66 minuten. Dus ja, dat was een goed scenario, want ik kan niet altijd nog een keer uh, vallen voor de gelijkmaker. Maar eerst moesten wij natuurlijk zelf winnen. En, ja, op het laatst uh, denk je alleen maar aan één ding, uh, dat je officieus kampioen bent en wat er dan... Uiteindelijk nog gebeurt in, in Rotterdam. Dat is een bijzaak. Dit is uh, een hele grote stap voor ons. Want had je het het liefst vandaag geworden? Of maakt het je niet vooruit uit dat het nu uh, ja, waarschijnlijk toch gewoon woensdag wordt? Nou, aan de ene kant wil je het uh, altijd gelijk uh, vieren. Aan de andere kant, denk ik, um, uh, voor de supporters is het mooiste gewoon dat je het uh, donderdag uh, waarschijnlijk uh, gaat doen. Ja, dat is het dus nog even afwachten. Voor FC Twente was de Nederlaag een bittere pil. Aanvaller Luc de Jong baalde enorm. Natuurlijk, wel bij van, uh, ja, ik denk dat we goed uh, terugkwamen gaan 1-1. Uh, ja, ik vond ons tweede helft uh, dat toch sterk spelen. En, uh, veel op de helft van Ajax ook. En, ja, dan, uh, maken zij toch, ja, door een klein onoplette tijdje bij ons maken ze die 2-1 en uh, maken ze heel eens goed af. En, uh, ja, dan ben je wel ziek ik van even. Ja. Eigenlijk scoren uh, allebei de ploegen in fases dat de ander beter is. Ja, klopt. De eerste ook van een. Uh, ja, dat was een goede actie van, van de wereld die dat om de Michalov heen gaat. En to, inderdaad, toen vond ik ons ook beter op dat moment. En, uh, ja, toen, uh, na de rust, was ijs inderdaad even wat sterker. En, maar ja, het, is, uh, het ging open op en neer. Ik vond ze uh, toch wel weer ja, goed voetbal laten zien, bij af en toe bij Vlaag. En uh, ja, dat is wel, uh, ja, toch positief uh, Alleen, ja, dan bouw je ervan dat je verliest. Die moesten heel diep gaan voor die gelijkmaker. Had je na die gelijkmaker ook het idee van, nu kunnen we doordrukken? Ja, zeker. Ik... Uh, ik had het gevoel dat we ja, toch een beetje overhand kregen. En, uh, ja, goed doordrukten, ook wat ik zei, veel op hun helft waren. En, uh, ja, ze komen er dan één keer echt uit. En nog een paar mogelijkheden, maar die maken ze dan direct af. En dat was gewoon zo zuur. Nog met je broer gesproken, want dat is uh, ja, weer, eigenlijk weer net als voorseizoen aan het einde. Uh, de de, de blijste van jullie twee? Nou ja, ik uh, ben ook wel blij om. Nou ja, het is... Uh, ja, voor hem is het nu hartstikke mooi. Ja. En, uh, ja, ik heb hem ook al gefeliciteerd. Wel, uh, zijn we zijn niet officieel kampioen, maar uh, wordt het niet meer ingehaald. Dus, ja, ik, vind voor hem, ik zeg altijd, als ik niet kampioen word, dan hoop ik dat hij het wordt. Dan uh, moeten wij uh, voor die tweede plaats gaan. En dat wordt nu ook heel moeilijk. Ja, is SV20 staat na die 2-1-nederlaag, namelijk op een zesde plaats. Na negen uur in het Radio 1 Journaal... hoort u meer over het nabouwen van die Titanic.